Slam FM, phonevak. Ja, ook na zomervakantie is hij er gewoon weer om tien half, half acht. Vaste prikje, warming up. Iemand lekker in de zijk nemen in de phonevak. En ja, als je één ding bij ons niet moet doen. en mensen snappen dat nog steeds niet helemaal. is het Leo: sms'en voor een andere radiostation. Ja. Denken uh, dat je naar een andere zender luistert. Verkeerd. We krijgen nu een sms'je binnen van iemand die heeft bij Radio Tindold. Dat is die zender die. Uh, huh? Je ja, opa en oma wel eens op hebben staan met die, oh, de beaches en zo. Oh, lekker. Heeft hij een barbecue gewonnen, maar die heeft hij nooit gekregen. <lacht> en dat sms die naar ons. Even, Even bellen, bellen nou. Aan. Even bellen? Ja. ja okay. Met John. Eh, uh, John? Ja? Ja, hallo. Je spreekt met Peter en Leon van Radio Tinkold. Oh, goedemorgen. Oh, goedemorgen. Goedemorgen, Goedemorgen, John. Haha. Ha. Hoe is het? Oh ja, uh, het is lekker warm buiten, hè? Wat was je aan het doen, John? Ik ben niks aan het doen. Helemaal niks? Nee hoor, ik zit gewoon even een beetje teletext af te kijken. Dus, uh... Ben je in uh, in-between jobs, uh, John? Nee. Niet? Nee. Wat doe je dan zo Helemaal de hele nee. dag? Een beetje aan je <laughs> piemelen steken? Uh... <laughs> Lach ook eens mee, Leon. <laughs> ja. Of uh, doe je andere Leon. dingen? Nee ik heb nieuwe kruisbanden dus. Uh... Je hebt nieuwe kruisbanden? Ja. Waar is in de aanbieding bij de Albert Heijn? <laughs> ja, inderdaad. <laughs> nou, John, zat je te luisteren naar Radio Tingold? Uh, nee, nog niet. Hoezo? Nog niet? Nou, we kregen een uh, kleine klacht van de klachtenafdeling... dat ja? jij een paar maanden geleden een barbecue zou hebben gewonnen bij Radio Tingold. Dat klopt helemaal, ja. In welk programma was dat, John? Dat was uh, bij het programma uh, The Voice. The Voice. Ja, en dat was toen met Tatjana toegeraden. Oh, wat met loopt, Tatjana, eh... met die grote ogen. Ja, ja, ja. Oh, oh. je ook eens, John. <laughs> oh, dat vervelend. En dan heb jij een barbecue gewonnen? Ja, als goed ja, is, ja, Maar Ja, het is onderwind. hebben we. Ik heb hem gehad. Nou, dat is nu een beetje mosterd naar de maaltijd, natuurlijk, John. Ja, oh, Ja, daarom dachten wij hier bij Radio 10.com. Een ontevreden winnaar, daar houden we niet van. Nee, dat is, dan lijkt er niemand blij van te worden. Toch, Leon? Ja, ja, wat gaan we daar dan doen? Nou, ik had eigenlijk in gedachten, uh, John, een beetje dit zweertje. Hoor je ze? Ho? Oh. Ik? Oh, wat hoor ik nou? De kerstbarbecue. De kerstbarbecue. Oh. Wat is een ander woord voor een kerstbarbecue, John? Oh, kerstbarbecue. Ja, een ander de barbecue, woord. Kerstbarbecue, Gourmetten. John? Ja? Wat zijn je favoriete artiesten op Radio Tingle? Ze hebben zoveel. Ze hebben echt veel. In excess. In excess, ja. Ja, zoveel. Ik ga er tien al staan, dus... Hè. Maar wat Dat dacht jij... John, ja. wat dacht jij... van een gezellige gourmetavond Met Gerard Joling. Heel. Heel gezellig. Met Mick Jagger van de Stones. Tuurlijk, En met meer? Mick Haknel van Simply Red! <heten> John, ja. gefeliciteerd! Jij wint de sterren gourmet! Altijd je dat? Alles met als, ja. dat, als je maar komt. Nou ja, we hebben nog een paar maanden, hè? Tot de kerst. Ja, de hondes. Dus. Inderdaad, ja. Het is wel belangrijk, John, dat je ergens een uh, steksetje meeneemt. Want dat zat niet meer ja. in het budget bij Radio Jingle. Ja. En je mag nog iemand meenemen. Wie wordt dat? Eh, uh, neem mijn vriendin nog mee. Je vriendin? Ja. Is die ook blij met je nieuwe kruisbanden, John? Heel leuk. ook gezellig. Heeft ze zo he he getest? <laughs> Echt, John. Ja. Heel veel plezier ermee. Dan. En waar heb goed. je deze prijs gewonnen? Nou ja, ze zeggen Radio 10 Gold, maar ja. Ik moet hem eens maar eens zien. Zeg ik altijd maar. me. John. Ja? Misschien heb je hem wel gewonnen. Bij Slam FM. Slam FM? Hoe kan dat dan? In de phonevak. Ah ja. Kortom, Leon. Nou. Hij is gigantisch... in de maling genomen! Ah, oh, oh. Oh, dit kan oh, toch oh, helemaal oh, niet, oh, jongens? Oh. Oh, oh, oh, oh, oh, John... Ja. Veel succes met je kruisbanden. Dankjewel. En alvast een fijne kerst. Oké, okay, dankjewel. Okay. Hoi. Oh, Hoi. wat erg. Leon. Ja. Weet je waarom een kerstman altijd zulke koude handen heeft als hij ze in zijn zakken stopt? Nee, hij heeft sneeuwballen. <laughs> oh. Slam FM, phone fuck.